dat Gunterman wegens overbelasting bedankt voor de uitnodiging om op het symposium in april, ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van Zeiler, een lezing te houden over de Europese atlas. Dat betekent dat onze opvattingen over de atlas niet gehoord worden, tenzij jij het van hem overneemt. Gunterman en jij zijn de enigen onder de jongeren die dat kunnen. Schrijf mij liefst per omgaande dat je doet... Met hartelijke groet, Karel. Ik kan het haast niet weigeren. belazerde u alleen dat ik in mei die lezing voor de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis moet houden. Kort dag. En wat wou je dan zeggen? Nou, gewoon, wat ik denk. Die man is al 75. Geen reden om hem niet meer serieus te nemen. Uh, wou je hem dan aanvallen? Niet aanvallen, gewoon zeggen op welke punten ik het niet met hem eens ben. Ik geloof niet dat ik dat zou doen als iemand gehuldigd wordt... De beste huldiging is dat de mensen je gewoon als een volwaardig mens blijven behandelen. Moet er nog wat over denken. Ik ga eerst naar Balk. Ja, je zocht me? Ja, ben jij er dinsdag? Dinsdag ben ik er. Ik ben er dan niet. Wil jij dan de instituutsraad voorzitten? Goed. Wat staat er op de agenda? Uh, in ieder geval jullie voorstel voor het bezoekersboek... en dan de discussie over de herinrichting van het jaarverslag. Ik zal het doen. Hm. En dan hebben we met het bestuur van de Vereniging van Historisch Hierover jouw voorstellen gesproken. Mm -hmm. Het is unaniem voor jouw onderwerp. Dat is verdomd vervelend. Waarom vervelend? Ik moet ik eigenlijk wel eindelijk eens een ander willen laten optreden? Dat zie ik niet in. Wat voor bezwaar hadden ze dan tegen hun onderwerpen? Ze zagen er niets in. Verdomd vervelend. Maar goed, ehm. Um... Aha, maar die historici hebben gekozen voor het brood. Ik heb het gehoord. Van Balk? Van iemand die ik daar ken. Jaap heeft meteen gezegd dat ze jou moesten nemen. Hij heeft ze niet eens de keus gelaten. Nee. Sterker, toen die persoon het voor mij opnam, heeft hij zich zeer laatdunkend over mij uitgelaten. Ik neem hem dat zeer kwalijk. Wat heeft hij dan gezegd? Dat is zo pijnlijk dat ik het niet eens kan navertellen. En ik vraag me af of jullie dat niet samen zo bekokstoofd hebben. Daar vergis je je dan in. Ik hoop het. de van al een trein naar van de Wat zegt hij? Hij zegt dat we zullen moeten uitstijgen... want dat deze trein zal worden weggesleept. Wij krijgen een nieuwe. Wat scheelt eraan? Wel ja, het is, het is de motor. Hè. Maar wat het is, ja dat weet men niet. We hebben een deperste van verreden onder de treinraad uitgehaald. de uitstap voor de overgaande rooddag. Ah, meneer koning, daar zet je toch? Dag meneer de Bouquet. Dat is lang geleden. Mijn trein had pannen. Ik heb een uur moeten wachten op de volgende. Dat zal dan toch een van ons geweest zijn. <laughs> Hoe gaat het met u? U zult mij niet door te klagen. Wilt gij voorbij aan tafel gaan, misschien nog een aperitiefje? We hebben daar nog tijd voor. We hebben nog maar een uur. Het is misschien beter om direct aan tafel te gaan. Men zit daar op ons te wachten. Een klein momentje. Ik moet u nog een bekentenis doen: door een misverstand is men vergeten de vergadering van hedenmiddag te convoceren zodat er misschien maar heel weinig mensen naar u zullen komen luisteren. Ik heb wel nog een aantal mensen opgebeld, maar zeer vele waren al bezet en konden hun afspraken niet meer verzetten. Oh, dat vind ik niks. Want ik ben ervan overtuigd dat als wij wel bij tijd hadden geconvoqueerd, het vanmiddag zeer vol geweest zou zijn. De heer koning Adpanna. Dan zit jij met de wagen gekomen. Nee, met de trein. Laten we eerst wat bestellen. Ja. Is Jan Nelissen niet? Jan laat zich verontschuldigen om de reden dat zijn schoonmoeder ernstig ziek is. Hij zal u nog schrijven. Uh, hoe gaat het nu met uw tijdschrift, uh, nu jij niet meer bij ons uh, bent? Goed. Dat is te zeggen. Wij betreuren het nog altijd dat het tussen ons toen tot een breuk is gekomen. Ja. Ja, ja. Ik ook. Ja. Ja. Wat wilt je drinken? Dezelfde wijn als we bij het eten drinken graag. Geen Genever. Dat lijkt me niet verstandig, nu ik nog moet spreken. Eén <laughs> gebeurd, Goed. Goed. Brengt ons dan direct de kaart, want we hebben ons verlaten. En ik heb ook nog steeds het gevoel dat het niet nodig was geweest. Niet nodig, maar wel onvermijdelijk. Maar wellicht kunnen we nog een en ander redresseren. Maar nu hè? Pieters er niet meer is, is wel weer meer mogelijk geworden. Ook als Pieters er nog was. Het zal anders zijn gelopen als hij toen niet al ziek was geweest. Ik geloof Goed. niet dat het aan Pieters lag. De oorzaak ligt veel meer bij onze lezers. Ons tijdschrift heeft in Vlaanderen een bindende functie. Het is Vlaams. Bulletin heeft dat niet. We zijn wel verwant, maar we zitten in een heel andere situatie. Ik denk dat meneer van den Kuning nog heeft. Dat dacht ik ook. De stemmen van de mannen om hem heen... drongen nog wel tot een door, maar voor ver. Alsof ze zich in een andere ruimte bevonden. Wat er gezegd werd van vinger. Hij voelde zich verlaten... in een vreemd land tussen vreemden. Met de dood van Pieters... ...was wat in het verleden aan deze bijeenkomst de spanning had gegeven problemen. Er was niets meer wat hem met deze mensen verbond. Dat stemde hem treurig. Nee, niet, niet meer. We maken de fles leeg en dan drinken we nog een kop koffie. Zijn we zijn niet veel te laat. We zouden nog om half drie beginnen. Het is nu drie uur. Ze moeten nog maar even geduld hebben. <lacht> Het zaaltje waar de vergadering gehouden werd, was verduisterd, zodat hij uit het daglicht komend aan de schemer moest wennen. Er zaten zestal mensen, één helemaal achteraan, een viertal in het midden, en op de voorste rij, waar het bestuur en hijzelf plaatsnamen, een geestelijke in een paars gewaad, die van iedereen behalve van hem een hand kreeg. Dit zijn dia's. Geef hem maar hier, ik zorg daar wel voor. Dames... Dames en heren. In zijn boek over de landelijke, landelijke bouwkunst in het Schelde, Maas en Rijngebied in de 15e en 16e eeuw komt, Peter Heuter tot de slotsom dat er in de Nederlanden in de uh, Peter Heute tot de dat er in de Nederlanden in de late middeleeuwen nog geen. Boerderijen van Baksteen zijn. We. Het kostte hem zoveel moeite om de woorden duidelijk uit te spreken... dat ze geen inhoud meer hadden. Daarbij werd hij al articulerend overvallen door een grote moedeloosheid. Uit de zaal kwam geen enkele reactie. Hij had het gevoel of hij tegen een blinde muur aanpraatte. Worstelend met zijn tekst verloor hij tenslotte de behoefte... om contact met zijn publiek te maken. Hij sloeg een bladzij over... En toen niemand dat scheen te merken, nog eens drie tegelijk. Waardoor je veel eerder dan verwachtte... ...de ook voor hem volstrekt onbegrijpelijke slotalinea uitsprak. Een ogenblik was het stil. Toen werd er hier en daar geapplaudiseerd. Een applaus zonder veel geluid. En gaat u nu weer naar Nederland? Ja. Meneer koning. ons. ...is niet hetzelfde als een woning. Ja, het huis mijn vader stelt vele woningen. Ja, een oors is niet hetzelfde als een woning. Gedesoriënteerd liep hij in het donker terug naar het station... ...te verslagen om opgelucht te zijn. De stad was hem vreemd. Van de geborgenheid die hij vroeger voelde als ze met z'n allen terugliepen... Ook al voelde hij zich toen niet op zijn gemak, was niets over. Hij was nu op zichzelf aangewezen en hij bracht er weinig van terecht. Dat besef zat zo diep dat hij gemeet om zich heen te kijken. Hij wilde er niet meer zijn. Heel de tekst van de en de de Met koning? Met Bart. Weet jij ook hoe laat we naar huis mogen? Uh, oh ja, dat... Moet ik nu zeggen, euh, hoe, hoe laat is het nu? Tien voor drie. Zullen we dan zeggen half vier? Dat lijkt me wel goed, ja. Wil jij het dan even op jouw etage omroepen, dan neem ik de rest van het gebouw wel. Dat is goed. Dankjewel. We gaan om half vier naar huis. Ik hoor het. We gaan om half vier naar huis. <lacht> even, we gaan om half vier naar huis. Leuk. Joost, we gaan om half vier naar huis. Okido. Simon, we gaan om half vier naar huis. Oh. Ja. Je hebt het gehoord? Ja, ik heb het gehoord. We gaan om half vier naar huis, meneer Goud. Dat is vroeg. U had liever nog wat gebleven? Ja, ik had liever nog wat gebleven. Het spijt me maar vandaag kan dat niet. Erik, we gaan om half vier naar huis. Oh, ik had dit eigenlijk nog graag even willen afmaken. Kan dat niet? Als Klaas afsluit. Dag, meneer Koning. Dag, meneer Spuierboom. Hoe laat had u naar huis willen gaan? Zegt u het maar. Omdat het oud jaar is? Dat maakt mij niet uit. We mogen vandaag om half vier. Oh, dan blijf ik nog wel even. En sluit u dan af? En u dan een heel goed uiteinde. Dank u. U ook. En uw vrouw ook. En ook een goed begin natuurlijk. Dank u wel. En tot het volgende jaar nog maar. Rie, we gaan om half vier naar huis. Klaas, sluit af. Hoe was dit nou vandaag bij de telefoon? Ik wilde er altijd wel doen. <laughs> Mooi. Ik ga nu maar. Boven is niemand meer. Goed. Veel plezier vanavond. Jij ook. Zien, we gaan half vier naar huis. Dank je. We gaan half vier naar huis. Hoi, hoi. Kan ik niet nog even blijven? Hoe lang? Als je ja zegt, dan zit ze hier morgenochtend nog. Een, een, een uurtje. Waarschuw Klaas dan even, want Klaas sluit af. En blijf niet tot morgenochtend zitten, want dat geeft glazen met Jo. Aha, nou. Hij liep door zijn kamer in, sloot de deur achter zich bleef achter zijn bureau staan, keek op de klok... en toen, nadenkend op zijn papieren, trok zijn stoel achteruit en ging weer zitten. 1982. Beerta in Oost-Groningen krijgt als eerste gemeente een CPN-burgemeester. Nederlandse militairen vertrekken naar de Sinaï in het kader van de VN-Vredesmacht. Een camerateam van de ICON wordt in El Salvador onder vuur genomen... De vier leden van het team komen om het leven. Hans Wiegel neemt afscheid van de Tweede Kamer en verhuist naar Friesland. De VVD-fractie kiest Ed Nijpels tot nieuwe voorzitter. Op de wereldkampioenschappen in Ecuador zwemt Annemarie Verstappen naar Goud op de 200 meter vrije slag. Bettine Friesenkoop verovert in Boedapest de Europese titel tafeltennis. Het kabinet van 8-2 valt over de bezuinigingspolitiek. CDA en D66 vormen een interimkabinet. De voetbalcompetitie in de ere en eerste divisie start met shirtreclame. Na de Tweede Kamerverkiezingen is de P van de A weer de grootste partij. Toch komt er een kabinet van CDA en VVD onder leiding van premier Ruud Lubbers. Na een betaling van 10 miljoen gulden losgeld wordt de ontvoerde mevrouw van der Valk vrijgelaten.